Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? prezen. Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Ach, wie het ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119, vers 32. U zal worden voorgelezen. 1 wel 20 vanaf vers 24 tot en met 34. We noemden nu 1 wel 20 vanaf vers 24. David nu verborg zich in het veld. En als het nieuwe maan was, zat de koning bij de spijze om te eten. Toen zich de koning gezet had op zijn zitplaats. Op dit maal gelijk de andere maal. Aan de steden bij de wand, zo stond Jonathan op. En Abner zat aan Saul's zijde. En Davids plaats was ledig gevonden. En Saul sprak de dien dagen niets. Want hij zeide, hem is wat voorgevangen dat hij niet rein is. Voorzeker, hij is niet rein. Het geschiedde nu des andere daags, den tweede der Nieuwe Maan, als Davids plaats reden gevonden werd, zo zei Saul tot zijn zoon Jonathan, Waarom is de zoon van izzet nog gisteren, nog heden, tot de spijzen gekomen? En Jonathan antwoordde Saul, David begeerde van mij ernstiglijk naar Bethlehem te mogen gaan, en hij zeide, «Laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad, en mijn broeder heeft het mij zelf geboden. Heb ik nu genade in uw ogen gevonden? Laat mij toch ontslagen zijn, dat ik mijn broeder zie. Hierom is hij aan de koningstafel niet gekomen.» Toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan en hij zeide tot hem, Gij zoon der verkeerde in wederspannigheid, weet ik het niet dat gij de zoon van Izi verkoren hebt tot uw schande en tot schande van de naaktheid uw moeder? Want al de dagen die de zoon van Isi op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen en haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. Toen aanwoorde Jonathan Saul zijn vader en zeide tot hem, waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Toen schoot Saul de spies op hem om hem te slaan. Al zo merkte Jonathan dat dit ten volle bij zijn vader besloten was David te doden. Daarom stond Jonathan van de tafel op in de hittigheid des torens. En hij had op den tweede dag der nieuwe maan geen brood, want hij was bekommet om David, omdat zijn vader hem gesmaat had. Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren... die den hemel en de aarde gemaakt heeft... van dien God die trouw houdt... tot in der eeuwigheid... en nooit laat varende werken...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 Heren in de weg, uw veranbidderlijke voorzienigheid, zijn we nog een ogenblik samen op de plaats van het gebed. Verdragen en gedragen, nog niet van voor uw aangezicht weggeworpen met een mannelijke wegwerping. Nog zijnde in het heden, in de wel aangename tijd, in de dag van de zaligheid. Maar bovenal, heerlijk, met de uitvoering van uw goddelijke wil en raadsvervulling. Waar het u beliefdet, uit het gevallen geslacht, een gemeente ten eeuwige leven verkoren te vergaderen. En te midden van de woelingen van de tijd. En te midden van de stormen die in en over uw kerk heen gaan. En te midden van de aanslagen van de machten der duisternis. Waarin het fijne goud is verdonkert. En de kostelijke kinderen zien ons aan de aarde flessen gelijk zijn geworden te midden daarvan zult u toch uw toezeggingen vervullen zijnde met uw gemeente tot aan de volleinding der wereld er zou spijzen zijn in uw huis Heer. ach dat dat vanavond wezen mocht dat er wat onderwijs werd gevonden voor een dwaas volk die steeds minder gaat weten en waar de weg allemaal nauwer voor gaat worden en het uitzien zo verdonkerd kan wezen door al de gebeurtenissen van hart en van leven, Zou u vanavond in het onderwijs uit uw woord ons willen leren dat uw zaak in uw goddelijke hangen ligt. Dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen, en dat niemand de uwen rukken zal uit de hand des vaders, nog uit uw handen. En laat ons doorzien, o heere, dat de louteringen die u met uw gemeente houdt, niet buiten uw eeuwige raad zijn. Twas het de geloofstroost van de uwen, hij zal zijn werk aan mij vollenden. Maar met de bede daarachter, verlaten niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Wanneer dat we vanavond samen zijn, Heere, zou het u dan kunnen behagen? Het verkeren onder dit woord dienstbaar te stellen. En als we dan nog heen reizen voor eigen rekening. Laat dat anders doorleefd worden. Dat u de rust zou opzeggen. En ons mogen uitdrijven uit die geruste dommel waarin een mens maar voordommelt naar de eeuwigheid. En laat uw naam gepland worden in het opgroeiend geslacht, opdat ook ons opgroeiend geslacht u zou leren vrezen, u zou leren dienen, en dat u betonen wilt de dagen van Joël te doen vervullen. En die dagen zou u van uw geest uitgieten over alle vlees. En zonen en dochteren, ze zouden hm, toch profiteren. Laat verstaan dat wat voor is, meer is dan dat tegen is. En het tijd dat er zoveel stenen voor brood uitgereikt wordt. Een magerheid en een donkerheid... Over uw gemeente gekomen is. En het zo waar wordt. Deed het u niet. Dat de dochter Sions. Haar sieraad. Heeft verloren. Opdat u nog eens opsta. Heerig langs mogen leggen. Op uw eigen werk. En op uw eigen kerk. En het is meer en meer. Tot openbaring mogen worden. Als het zout der aarde. Als de stad boven op de berg en de kaars op de kandelaar. Op dat de heerlijkheid van uw genade zich uitstrekken mogen. En het vandaag vervuld mogen worden dat de blijdschap wezen zou in de nemen Voor een zoon daar die tot God bekeerd wordt. Maar laat ook uw erf deel. Wat onderwijzing bekomen, met al die raadselachtige wegen, want wie zal ze toch oplossen, Heer? En die diepten die doorwaad worden, en die hoogten die beklommen moeten worden, en de inleving van dat onopgelost zijn, en maar steeds van de hemel nodig te hebben, dat U licht geven. En duidelijkheid, en dat het werk uw handen zich nader openbaren mogen de kennisneming van u, o gezegenden van den Vader. De uitvoering van de zaligheid is in uw goddelijke handen gelegd. En u zijt het die plaats maakt voor uzelf en, en dat langs een weg van totale afsnijding. Hij die ook voor elke openbaring plaatsmaakt in het leven. En ook daarin vervult dat u het eerste wegneemt om het tweede te stellen. En als in de gang en als levens het eerst ontnomen wordt en het tweede er de niet is. Ach, dan is het toch maar donkerheid. Van rondom, dan zijn het zulke onbegrijpelijke wegen... Die u gaat en als dan de spotter ook nog overhand heeft. zwame spotters durven vragen waar is God die geverwacht. Ach mocht u nog eens opstaan. En in uw nadere kennis en openbaring het hart vervullen. Met uw gezegende inkomst. Die de zonde van uw gemeente uitdelgde. ...de schuld volkomen genoegdoening verleende... ...die onder het oordeel u wilde stellen... ...en die in een of andere eeuwigheid volmaakt het... ...degene die geheiligd worden. Laat uw lieve geest ons toch wat onderwijs geven, Heer... ...dat het vanavond nog goed was in de inzettingen te zijn... ...om de gangen na te gaan die u wilde gaan... Met de man naar uw hart. Wat zijn ze wonderlijk die wegen, Heer. En als een exempel van hem die zijn zoon in Heer is, in te leven. Dat de vrucht het beleven moet, maar dat ook uw kerk straks daarin u moet leren volgen. Wat thuis moest blijven, willen we u betrouwen, geef daar een zegen. Wat in ziekenhuizen, te huizen, verblijft. Wat verzorgd wordt en verpleegd, neemt u het onder u op zicht. Wat rouw draagt, help het draag. De leegten mocht u vervullen met uzelf. Tranen drogen en de harten versterken. Denk aan uw kerk. Zo verscheurd, zo verdeeld dat kleine deel dat u nog hebt in de lage landen. Bewaar het, Heer, in de kracht Gods tot de zaligheid en bouwt uw kerk om de joden en heiden dat op de toekomst van uw koninkrijk komen, waar u zijn zult als en in allen. Sterk degene die uw kerk dienen, zijn ontrijden plaatsen, onderscheiden ambten, Sterk uw knechten, sterkt ook hem die vanavond op deze plaats uw woord mag verklaren. Helpt hem, Heer, om de verborgenheden der schriften te ontdekken. Geef een tong daar geleden om met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken. En laat zijn ziel mogen zijn als een gewaterde hof. Om uw naams wel. Amen. Wij zingen. Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gaat slaan om onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar neen, daar is vergeving altijd bij u geweest. Die wordt geheren met beving racht kinderlijk gevreesd. Ik blijf den here verwachten en hoop op de here gevromen. 130, 1, 2, 3 en 4. Hmm. verbindt aan God en dat verbindt aan Gods woord en dat verbindt aan Gods volk dat kan niet anders maar waar het werk Gods niet is daar kan alleen maar verbreking en verbrijzeling worden gevonden Daarom zongen wij van, ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Hij zegt niet die geloven, maar die uw naam ootmoedig vrezen. Waarin het waarachtige leven in de godsvrezen zich naar buiten openbaar. En die godsvrezen die openbaart zich in ons hele leven. Prachtige bekering dat geschiet in al onze zintuigen. Daar wordt de hele mens bij betrokken. Dat godswerk nu, dat geeft een verbinding aan God. Dat kan niet anders geeft ook een verbinding aan het woord. Toen ik het gevonden heb, heb ik het opgegeten. En het is me geworden tot vreugde en blijdschap met hart. Maar dat waarachtige leven, dat verbindt ook Gods kinderen aan elkaar. In die band die je wel naboots kan. In een band waar wel veel over gesproken wordt. Die weinig in oefening is. Want als er in oefening was, zou de praktijk van 119 meer naar buiten komen. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel. Dat vraagt ook een keus. Steeds weer opnieuw. Elke dag een keus. Waar staan we door God, aan de zijde Gods of niet aan de zijde van het woord of niet, aan de zijde van dit volk, maar dan ook de leidingen die de Heere met dit volk komt te houden. Want u gelooft toch niet dat God mensen anders bekeert dan vroeger, en dat de leidingen Gods die de Heere eeuw in eeuw uit met de zijne hield, dat die in onze moderne tijd. In ene keer we zijn veranderd. Dat gelooft u toch niet? Daarom ik ben een vriend. En ik ben een metgezel. Van allen. Die uw naam ontmoedig vrezen. Dat is een wonderlijke band. Die gaat boven de natuur uit. Die wrochte geest. En die de geest. Dat is een band. Waar we vanavond ook met elkaar... Over denken. In vervolg van onze Bijbelezingen over de man en Gods hart, dacht ik vanavond met u stil te staan in vervolg van onze vorige overdenking uit 1 Samuel 20 en dan de versen 27 tot en met 34. Vanavond 1 Samuel 20, de versen 27 uh, tot en met 34. Ik ga u al die vragen niet voorlezen. Ze komen allemaal in behandeling, als de Heer geeft tenminste. Anders praten we er maar wat over. Maar in de totaal van deze worden we vanavond bepaald bij de tweede dag van het feest van de nieuwe maan. Deze tekstwoorden spreken ons van de tweede dag van het feest van de Nieuwe Maan. En dan vinden we daar drie zaken. In de eerste plaats uw aandacht voor een lege plaats. Ten tweede voor een boze koning. En ten derde voor een oprechte vriend. De tweede dag van het feest van de Nieuwe Maan, een lege plaats. En Saul sprak, en het geschiedde nu des andere daags, dat tweeden des Nieuwe Maan, als Davids plaats ledig gevonden werd. Een boze koning. Toen ontstak de toren van Saul tegen zijn joon Jonathan, en een oprechte vriend toen antwoordde Jonathan Saul zijn vader en zeide tot hem, waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? En wat er dan verder in deze verhandeling uw aandacht mag hebben en Gods geest ons wil voorzeggen, geliefden. Het feest van de nieuwe maan, daar hebben we u de vorige keer iets van gezegd. Dat was een van die feesten, als u zich nog herinnert. Kunt u vinden, nummer 10, kunt u vinden, nummer 27, u kunt het vinden in Psalm 81 en andere plaatsen. Waar over het feest van de Nieuwe Maan gesproken is. Als een bijzonder feest dat de Heer als een gedachtenis gaf toen hij het volk uitleidde. Bij de vaste belofte dat hij ze brengen zou in het land der beloften. Dat was een gedachtenis van de God van de Braambos, die bij de brandende Braambos getuigenis gaf. Ik, de Heer, ik word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Het feest, dat begon met het lofoffer, waar het brandoffer rookte, en het zondoffer de Heere voorgesteld werd. Zoals ik u dit de vorige keer probeerde duidelijk te maken. Een feest van zeven dagen. Bijzonder een familiefeest waar men samen kwam. En waar ook met elkaar gehandeld werd als goed was. Over die wonderlijke leidingen die God met zijn gemeente hield. Voorwaar. Op dat feest van de nieuwe maan mocht man wel zingen. Het is trouw, al wat hij ooit beval, dat staat oprecht en waarheid paul als op onwrikbare steunpilaren. En ik heb u ook gezegd, dat kunt u vinden ook in Psalm 81, hoe die feesten geopend werden door het trompetgeschal van de priesters die aankondigden het feest van de Nieuwe Maan is aangebroken. En als u zich nog herinnert, zal niet zo lang bij het verband stilstaan, dan is op dat feest van de Nieuwe Maan al een keus gevallen. U herinnert dat nog wel als u er was kon zijn. En toen heeft Jonathan de plaats die hij normaal innam aan de rechterhand van zijn vader verlaten. En Abner is op die plaats gaan zitten. En hij heeft tegenover zijn vader plaatsgenomen. Dat was een duidelijke keus. Ook toen op die eerste dag was er een lege stoel, een lege zetel. David, de man naar Gods hart, was op dit feest niet... En we weten uit het verband het waarom, omdat de dreigingen van Saul boven hem waren. Een lege plaats. Herinnert u zich nog dat we toen gezegd hebben dat als God een mens bekeert, dat uw plaats op de plaats der zonde ook leeg wordt? Dat uw plaats op de sportvelden niet meer te vinden is. Dat er geen plaats meer is in de disco. Geen plaats daar waar de wereld zijn vermaak en zijn pret beleeft, Dan wordt uw plaats daar leeg gevonden. Want zal ik niet haten die u haat Ik haat ze met een dodelijke haat. Tot vijanden zijn ze mij. Dan breekt die tweede dag aan. En daar begint en wezen dit stukje onderwijs over. Opnieuw is op de morgen van de tweede dag het feest van de nieuwe maan geopend. Opnieuw zijn daar de offeranden godes gebracht naar gebruik zeven dagen lang. Ten slotte is het spijsoffer gebracht. En dan nam men plaats aan de feesttafels. Het was een feest van vrolijkheid. Een feest waarin de gemeente mocht getuigen van Gods wonderlijke leiding. Die al zijn beloften aan zijn volk waar had gemaakt. Want de Heer had gezegd. Als je straks in dit beloofde land komt. En dat zei hij vlak na de uitleiding. Kunt u een deuteronomium vinden. Gedenk dan. Wie ik voor u ben geweest. Zorg, trouw, leiding. En dan zou in het land daar beloofd In het feest van de nieuwe maan Een gedachtenis zijn. Van gods wonderlijke leidingen. In het leven van zijn kinderen. Maar... Om over die leidingen te handelen. Mag u niet vergeten. Dat het voor de ganse gemeente God schuilt. God baant door baren En door brede stromen onze zijn pad. Dat het voor die ganse gemeente geldt. Dat zijn weg in de zee is. En zijn pad door grote waters. En dat zijn voetstappen niet worden gekend. Het is in Gibea, zo wat de tafel staat. De schrift van vanavond zegt tegen u. En het geschieden nu des andere daags. De tweede der nieuwe maan als Davids plaats ledig gevonden wordt. Het wonderlijke wat ons vanavond... Wat mag opletten, opvallen, dat is die wonderlijke leidingen die God komt te houden. Daar op dat feest zou we kunnen zeggen, zeg, laten we degene die daar nu is zitten, eens even in een revue laten passeren. Wie heeft de leiding in Sauls leven? Hij zit er ook. Bij de feest houdende menigte. Daar zit zo. Zeg jongen uit. Wie geeft leiding aan het leven van zo? De duivel. Hij is een prooi van de hel. Onder de toelating Gods. Is deze man aan zichzelf overgegeven. Een verschrikkelijke gedachte. Wanneer de inkorting van Gods algemene genade wordt gezien hij wordt geleid door duivelse machten aan de tafel bij Gods kinderen. Als ik vraag wat is de eindreis van deze man? Waar zullen die leidingen hem uiteindelijk brengen? En dan hoeven we daar niet naar te raden, jongennout. In dat leven van deze koning van Israël staat geschreven wat van ieder staat geschreven. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Waar zijn einde is, dat weet u wel in de strijd. Hè? En toch boven dit alles is de leiding van dit alles in de hangen Gods. Want daar aan die feestmaaltijd daar is je dodelijke wapen gesmeed en dat dodelijke wapen dat had al lang een doel en dat dodelijke wapen dat richt zich naar de zetel die daar die avond leeg wordt gevonden mag ik het zo zeggen dat de heere de duivel altijd voor is, Onthoudt u dat? De Heer is de duivel, altijd vol. Dat wapen is te vergeefs gesmeed. En die raadsplannen zijn te vergeefs gemaakt. De leiding. Maar ik herinner, als ik aan die lege plaats denk, aan de man die daar had moeten zitten. Gods leiding in zijn leven. Leg daar nu het leven van de ganse kerken naast. Is dat een weg, een leiding, die wij met ons verstand kunnen begrijpen? Is dat een leiding waarvan we moesten zeggen, Gods rechterhand is hoog verheven, dat Heer is Heere sterke rechterhand? Als we dit met natuurlijke ogen zouden moeten beschouwen, dan zou ik zeggen, Heren, Gaat u zulke diepten met een kind van God? Is dat een voorwerp van uw eeuwige liefde? Staat ook van deze man geschreven dat u hem lief gehad hebt met een eeuwige liefde en getrokken met goede tierenheid. Want de man die op deze zetel zou moeten zitten, zit in de eenzaamheid, in de donkerheid. Die zit daar als een vreemdeling verstoken in een bos. Dat is een vergeten schepsel. Daar is alles op aangelegd. Daar heeft voorwaar alle pijlen van de hel een doelwitting gevonden. In een kind van God. We zeggen zo gemakkelijk. Gods weg is in de zee en zijn pad is door grote water. Maar hij denkt dat in die nacht tussen de eerste en die tweede dag van die nieuwe maan, dat dat niet zo'n gemakkelijke nacht geweest is. Voor de man waarvan gezegd wordt, die is hoog opgericht. De liefelijke in de psalmen. De man naar Gods hart in de nacht van zijn leven. Ja, ja, ja. Gods kinderen hebben... Donkere wegen soms, hele donkere wegen. Onbegrijpelijke wegen. En is dat dan diezelfde waarvan ze gezongen hebben dat hij zijn tienduizenden verslagen heeft. Een eenzaam mens. In de leidingen die God met zijn kerk op aarde houdt. Zijn er van die momenten dat je zo dodelijk eenzaam op de wereld bent. Echt waar. ...onbegrepen wegen... ...onbegrepen leidingen... ...en een onbegrepen God... ...en toch... en toch ...zal ook van hem gelden... ...wat van Job staat... ...hij zal er als goud uitkomen... ...hier zal ook in zo'n omstandigheid blijken... ...dat wat voor is... ...meer is dan die tegen is... ...er is een lege plaats... ...en zal heeft dat gezien... En heeft dat opgemerkt. En nu staat er in deze gedachte van vanavond dat Saul vraagt naar David. Staat het? Waarom vraagt hij naar David? Heeft hij verlangen om hem te ontmoeten? Zoals dat kan zijn in het leven van Gods ware gemeente, kom luisteren toe. Gij die de Heer vreest. Dat je weer eens blij bent dat je van elkaar eraf weet en van elkaar er hoort. En elkanders leidingen eens mag beluisteren. Is hij verlangend om David te ontmoeten. Om te kunnen horen wat God in zijn leven gedaan en in zijn leven verenigde. Nee, waarom niet? Omdat hem daar totaal geen kennis van heeft. Natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die de dus geestes God zijn. Wat moet de natuurlijke mens met de leidingen die God met te zijn op de aarde houden. Dat is een toch dwaasheid. Waarom verlangt dan deze zo? Is het vanwege de hoogheid? Vanwege zijn trouw? Vanwege de grote plaats die hij daar toch ook had bij de zuin? Nee. nee. Omdat hij nog altijd met dat moordplan rondloopt. Als de Heer hem de eerste dag niet op die zetel deed plaatsnemen. Heeft Saul ook een volle nacht doorgebracht. Man denkt er eens over. Zie je Gods leiding nou niet? Merk je nu niet dat God jou inkort? Toe man, steekt dat zwaard in je schede. Schreef naar God. Vraagt of die God van David jouw God mag worden. Nee. Hij heeft ook in de nacht zijn moordplan niet losgelaten. Maar één gedachte woelt in het leven van deze man. Alles wat van God is moet uitgeroeid worden. Die God die tegen hem gezegd heeft, ik heb je koninkrijk van je afgenomen. Hij kan, en dat zal uit deze geschiedenis u en mij duidelijk zijn, hij kan God geen God laten. Hij kan voor Gods raad niet buigen. Hij kan Gods wegen niet bilken. Werd hij maar één keer van zijn leven het waardig om een afgezet mens te zijn? Werd hij niet maar één keertje waardig om een verworpeling te zijn? Ja, maar dat is toch nogal wat. Ja, maar dat leert de heren de zijne hoor Die hebben tijden in de leven. En dan gaan we niet over zwarigheid, maar gaat om de waarheid. Dat ze zich in de hel thuis weten, hoor. Geloof ik niet. Dat is een erfdeel die het weet. Die kunnen niet eens naar de hemel toe, mens. Die weten het als God ze laat liggen. Dat God eeuwig rechtvaardig is. Dan moet je niet napraten. Klok gekneld in de banden van de dood. En de angst van de hel. Maar alle troost dit mis. Maar dat kon zo niet komen. Waar de Heer wel zijn keurlingen brengt. Op dat plaats Als waardeloze. Als uitgeschut stof. Voor het aangezicht van de hemel. Zo heeft hij lege plaats gezien. En nou? Hoe moet dat nou? Met zijn plan. En dan heeft hij gekeken. Staat er in de schrift van vanavond. Naar zijn jongen. Hij weet het. Zal hij straks zeggen. Hij weet van de omgang. Tussen David en Jonathan. Hij weet het. Hoe dat ze elkaar verkeren. Dacht u. Als God in het leven van uw kinderen. De wonderen van genade verheerlijkt. En ze zouden de gezelschappen zoeken. En dat volk begerend ontmoeten dat de Heere vreest En de contacten hebben met degene die door diezelfde geest geleid worden. Maar dat zou niet aan u voorbij gaan hoor. Nee dan kreeg, dan kreeg die jongen van jou andere vrienden. En dan kreeg dat meisje van jou andere vrienden vriendinnetjes. En dan kreeg je zelf ook andere vrienden. Dat zou toch niet verborgen kunnen blijven. Hè? Al zo is dat leven van Jonathan bij niet, Zal ik zeggen, ik weet zeg je, dat je de zoon van Isaïk kiest. Ik heb nog wel een voorbeeld in de schrift gelezen. Ja, wat is het waar? Dat beeld gelijkvormig moet wezen. Zoals David een prooi van de hel is, heeft die grote, medere David doen zingen. dat hij een prooi was. Een edikteug was een gunsbewijs. Ze hebben zijn rug geplocht. En van hem staat geschreven: Mijn broederen ben ik vreemd. En van elk, honteerd. En onbemind de kinderen, mijner moeder, we moeten dat beeld toch wel gelijkvormig leren worden. Het heel de wereld achter je aanhuppelt, dan moet je niet zo blij mee wezen. Maar als je nog verklaard mag liggen in elkanders leven en elkanders hart, dan moet je de hemel maar voor prijzen. Saul die vraagt aan zijn zoon die hij kent in zijn leven, want wat God doet dat gebeurt niet in het verborgene, dat komt in je gezinnetje openbaar. Leef je ook zo dat je man wel eens zegt, wat is er met mijn vrouw aan de nou? hand? En zegt moeders leven jullie ook zo? Dat je zegt hé hey, wat er met mijn man tegenwoordig gaande, Dus ik weet het niet. Je kan hem nergens meer bij krijgen. Die gaan maar in de eenzaamheid. Soms overloop ik hem. Bovenop zolder daar ligt hij naar God te schreeuwen. En dan zeg ik wat deze man zegt hij. Ach niks. Veel je zo je kinderen ook nog wel eens in de binnenkamer? Gaat om de praktijk hoor. Ja Saul die weet van Jonathan. En die weet... Van zijn leven af. En die kijkt zijn jongen aan. Een lege plaats. Daar ging dat toch over. Luistert u. En hij zei die. Tot zijn zoon Jonathan. En dan komt alle grimmigheid. En vijandschap. Naar buiten. Zijn woorden zijn als dolken. Ze zijn als spiesen Ze blaken van dodelijk vergif. Hoe dan? Zo zeide de... tot zijn zoon Jonathan. Waarom? Is de zoon van Izei nog gisteren, nog heden, tot deze spijze gekomen? Nee, hij zegt niet, zeg: Weet jij soms waar David is? Of mijn schoonzoon, waar, waar zou die zijn? Want ik heb hem gisteren gemist en ik heb hem vandaag ook gemist. Maar de bitterheid die spuugt uit zijn woorden de zoon van Isaïe. Verachtelijk spreekt hij over hem die de beminde des Heer is. De zoon van Isaïe en wezen kan het niet anders of een kind van God die moet veracht zijn door de wereld want hun leven is een rechtstreekse getuigenis tegen het leven van de mens buiten God de zoon van Izi hij heeft hem veracht tot in het diepst van zijn ziel toe Waarom? Waarom? Ik dacht dat genade... dat genade doet buigen. Ik dacht dat genade jaloers maakt. Ik dacht dat genade een betrekking kan geven. Ja, dat doet genade ook... maar niet bij iedereen. Natuurlijk... Geef genade jaloersheid, Natuurlijk geef genade betrekking. Dat kan ik lezen in de beginsel van het leven van allen die door de Here worden wedergeboren. Die krijgen een onverklaarbare betrekking op dat volk. Weet je hoe? O God, wat zijn dat gelukkige mensen? En Heer, wat ben ik toch een ongelukkig schepsel. En als ik jou vraag... Waarom ben je dan toch zo ongelukkig? Dan zouden ze zeggen ik ben onbekeerd. Maar dan in de ware beleving. Waar is die zoon van Izii? Zo heeft hij verachtelijk gesproken over een keurling van God. Nou volk gods als de wereld je veracht. Of verachtelijk over je spreekt. En als de wereld je niet moet. Dat is toch geen vreemde zaak. Dat hebben ze hem ook niet gemoeten. Die buiten de legerplaats geleden heeft. En toen de vraag van Pilatus kwam. Wat moet ik dan doen met Jezus. Die zich de koning der joden noemt. Hebben ze gezegd, weg met deze kruisen. Dat nieuwe leven zal toch die gelijkvormigheid ook daarin moeten betrachten. Waar is die zoon van Izee? Ja. En weet je, dan hebben we het over die vriendschappen. Die wonderlijke vriendschappen. En Jonathan antwoordde Saul. En moest over die fijne... ...fijne woordkeus... ...die hier in de tekst tot ons konden denken. Saul heeft gezegd... ...de zoon van Isi. En Jonathan zegt... ...David? David? Die bedoel je toch? David? Zo kent het volk in Israël hem toch? Er staat toch dat hij de liefde had van de knechten van Saul. Hij was toch David die daar tokkelde op de harp. Dat was toch David die met zijn dochter Michal getrouwd was. Dat was toch David die in het leven van Israël bekend werd als. ...onder die bijzondere zorg en leiding Gods te verkeren. Het is of Jonathan met deze woorden onmiddellijk zijn vader corrigeert. Hij zei, je bedoelt David. Wat een wijsheid, maar ook wat een keus... ...komt er dan in dit leven openbaar. Voorwaar, ik ben toch een vriend en ik ben toch een metgezel... ...van allen die uw naam moeten vreden. Afblijven van Gods volk. Ja... Afblijven van Gods kinderen. David bedoelde je. Nou. Daar wil ik wel wat van zeggen. En dan gaat dan spreken. Over een overeenkomst die hij met David. Waarvan hij zegt dat dat een liefde is. Die de liefde der vrouwen. Vele malen te boven gaat. Hij zegt geen gesprekje gehad met David. Het feest van de nieuwe maan is toch een familiefest. Wel, er is vanuit Bethlehem is de oudste zoon gekomen van Isaïe, Eliab. En die heeft hem gevraagd of hij te midden van zijn broeders dat feest van de nieuwe maan wilde vieren. En David heeft dat begeerd. Hij is niet door genade boven de anderen gegroeid. Hmm? Luister nu. Maar door de genade is hij juist meer verbonden geraakt met dezelfde... die uit dezelfde wortel voorkomen. Genade is mede En genade verheft zich niet... Het was zijn begeerte vader om naar Bethlehem te gaan. Daar heeft God hem immers gevonden. Oh, wat zou Saul moeten begrijpen als hij dat met, met Jonathan zou bespreken. Waarom wilde David dan dat feest der nieuwe maan in Bethlehem vieren? Wel, dat was het feest van de bevrijding. Dat was het feest om God te danken voor zijn leiding. Het feest om God te herkennen voor zijn trouw. Daar heeft God hem bekeerd. Dat vergeet hij nooit meer. Weet uw plekje? Daar heeft God hem opgeraapt en u weet ook hoe. Daar heeft God hem gezalfd. Daar heeft God hem geroepen. Daar heeft God hem bekwaamd. En als hij dan een boodschap krijgt van zijn vaders huis, om daar in Bethlehem dat feest der Nieuwe Maan te vieren, was dat in zijn hart om daar getuigenis te geven van de wonderlijke leidingen Gods in zijn leven. En toen hij vroeg of hij er naartoe mocht, hebben gezegd, ja hoor, ga jij maar feest vieren daar in Bethlehem. Duidelijk? Had er nou maar in dat hart van die zaal geleefd. Ach, wat had ik daar bij, graag bij willen zijn. In die ontmoetingen met die oudjes daar. In Bethlehem. Zoals dat nieuwe leven, die begeerte kent. Om samen te zijn waar Gods volk vroeg. Maar die man komt in al de facetten van zijn leven. In zijn boosheid openbaar. Heb je ook wel eens van die feestplekjes in je leven? Als dus God je terugleidt in je leven, zo'n wonder, oh. want dat leven kan soms zo bedekt en zo verborgen zijn en zo gesloten zijn, dat kan soms zo ver af zijn. Maar Hij vernient het aardrijk, staat er. En op die plaats zou David dat feest der Nieuwe Maan kunnen vieren. En met die kerk van de oude dag de uitroepen. Ik ben met verse olie overgoten. Goeie tijd zo. Lang is geleden. Je God ontmoeten. Wat zijn de uitlatingen van Gods genade. Met de bewustheid in je eigen leven. Om te zingen met die kerk van loutere goedheid, liefde koorde en waarheid zijn de zedenpannen. Nee, David is in Bethlehem. Met zijn broers en bij zijn oude vader Isaïe. En daar zijn ze het feest van Gods beloften aan het vieren. Zo heeft deze Jonathan dat leven van David even getekend. En vlak achter die ontmoeting komt dan dit wat vanavond onze aandacht vraagt. Hij heeft gevraagd, mama, laat me toch gaan. Ons geslacht heeft een offer in de stad. Namelijk een bijzondere offerande aan de Heer voor de weldaden die zijn bewezen. En uh, mijn broeder, zijn broeder heeft mij zelf geboden... Heb ik nu genade in uw ogen gevonden? Laat mij toch ontslagen zijn dat ik mijn broeder zie. En hierom is hij aan de koningstafel niet gekomen. Ik heb je al zo vaak in die Bijbellezen gezegd: die keus, dat nieuwe leven wordt zo vaak steeds maar opnieuw voor een keus geplaatst. Ook in onze tijd. Nee, we gaan het maar niet hebben over krankartikeltjes en alles. Maar mensen, meer dan ooit zal dat nieuwe leven een keuze moeten doen. We houden vast aan de waarheid. We houden vast aan de bevindelijke leiding die God met zijn kinderen houdt. We houden vast dat de mens dood ligt in de zonde en de misdaden. We houden vast dat de mens moet wedergeboren worden. We houden vast dat er een genadewonder is van stap tot stap in het leven van zijn kinderen. Die waarheid houden we vast. Nou valt dan wel dat loopt de kerk leeg mensen. Als je God maar overhoudt. Ik lees de reactie. Hierom is hij aan koningstafel niet gekomen. En toen, toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan. En hij zeide tot hem. Gij zoon daar verkeerde in wederspannigheid. Weet ik het niet dat je de zoon van Isaïe verkoren hebt. Hij brandt in torenstaten. In mijn gedachten gedachte moet u eens even denken mensen. Het feest van de nieuwe maan. Het feest van de belofte. Het feest van de vrede. En daar zie ik die koning overeind komen. En ik zie zijn ogen als vuurvlammen. En ik zie zijn gelaat vertrekken en bittere toren en in bittere vijandschap. Moet je even denken. Om, omring van de edelen. Abner zit naast hem. Zijn officieren zitten naast hem. Het volk zit naast hem. En dan komt die man overeind. in bittere woede en vijandschap. O, als ogen kunnen doden. Dan zouden alleen wat kinderen van gods niet meer op de wereld zijn. Ik lees mijn overdenking. Toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan. Ja, weet je waarom? Waarom is deze vader boos op zijn zoon? Moet je even denken. Waarom is deze vader boos op zijn zoon? Omdat deze zoon het opneemt voor een kind van God. Dat is wat omdat, omdat Jonathan het opneemt voor een kind van God. Omdat hij het opneemt voor Gods zaak. Omdat hij het opneemt voor Gods eer. En Saul heeft dat zo doorzien. Dat in deze keus die nu valt, zal ik je straks duidelijk maken. Dat Jonathan hem nu loslaat. Volkomen loslaat. En dan gaat deze man tot in de diepste, diepste zijn eigen kind vernederen. Die uitdrukkingen die hier staan, die moesten eigenlijk breed met u worden doorgenomen. U kunt ze op verschillende plaatsen in Gods woord vinden. En we moeten de schriften met de schriften vergelijken. Om duidelijkheid te geven over wat er hier gebeurt. Woedend staat hij naar zijn jongen. Hij zegt eigenlijk: Weet je wie jij bent? Jij bent een hoerenkind. Je bent een kind van een verkeerdheid. Later zegt hij in hetzelfde vers: Tot schande van je moeder en de schande van haar naaktheid. Verschrikkelijk dat ze zo'n zoon gebaard heeft. Dat bedoelt het. Hij vernedert deze jongen tot in het diepst van de hel. Hij vernedert hem. Hij zegt letterlijk. Je bent mijn zo niet. Je bent een bastaard. Omdat hij kiest voor God. En hij kiest voor ons volk. Het is waar. Saul had wel gelijk. Naar het vlees was Jonathan een kind van hem. Maar naar de geest niets. Hier komt de scheiding die God zo vaak in het leven van zijn kinderen trekt. Onbegrijpelijke scheidingen soms. Waar je later pas het profijt van gaat leren. O, zegt hij, toen ontstak gij zoon der verkeerde inweerspannigheid... Weet ik het niet dat we de zoon van Izei verkoren hebben tot uw schande en tot de schande van de naaktheid uw moeder. Omdat, omdat hij zijn prooi kwijt is, gaat hij zelfs zo ver. Calvin heeft er wel vier bladzijden in zijn commentaar over geschreven hoe Saul weer ook spuurt naar zijn eigen vrouw. Sommigen zeggen dat de moeder van Jonathan een kindersheren was en dat zal dodelijk vijandig staat tegenover het leven van zijn vrouw. En dat hij nu de gelegenheid te baat neemt, want dan heeft hij ook de band gezien tussen Jonathan en die moeder. Die moeder die hem opgevoed heeft in de vrezen gods. Die moeder die hem voorbereid heeft door een plaats in Israël. Die moeder die hem met alle liefde omringd heeft. Hij zegt, de naaktheid heeft van je moeder getuigd tegen je. Waar kan iemand beledigend, vernederend zich uiten? Alleen, daar staat dat geschreven. Luistert u, kinderen, Gods. Ook van dit, de smadingen dergenen die u smaden, ze zijn op mij gevallen. O, wat een wonder. Als dat eens waar mag wezen in je leven: dat je te midden van alle hoon en smaad bij God mag eindigen. en de Heer dat eens waar maakt in ons leven. Ach, die smadingen. Die u smade, die zijn op mij gevallen. Die heb ik voor mijn rekening genomen. Zo liggen naar lessen, ingrijpende lessen in deze zo wonderlijke geschiedenis. Waarin zulke diepe wegen ons getoond worden die God wil gaan met een van zijn kinderen. Jonathan, door zijn eigen vader vernederd. Als een bastaard. Te midden van de edelen van Israël. Terwijl al die mensen die daar zitten ook Jonathan kennen. Ze kennen hem. Jonathan's godsvrees was bij Israël bekend. Diezelfde jongen weet je. Die met zijn zwaard een heel leger van de Filistijnen op de vlucht. joeg. Die het met God durfde wagen... De God van hemel en aarde zal het ons doen gelukken. Die officieren en Abner weten ook wie Jonathan is. En dan wordt hij vernederd. Ik weet dat je gekozen hebt, schekje. Gekozen voor die zoon van Isaï. Want al de dagen die de zoon van Isaï op de aarde leven zal, zo zal gij nog uw koninkrijk bevestigd worden hoor je wat hij wat hij zou zeggen deze man ik heb u daarnet dat eventjes willen zeggen die heeft nooit kunnen aanvaarden dat God zijn koninkrijk van hem weggenomen had die is altijd nog van gedachte dat hij koning is nog altijd van gedachte dat dat koninkrijk vanzelf zal bestaan. Die nog altijd meent dat dat koningschap in zijn geslachten verder openbaar zal komen. Hij zegt zolang die zoon van Izeï leeft zal dat koninkrijk nooit bevestigd worden. Nou neemt dat maar over hoor mijn me medereiziger. Dat koninkrijk. Van dat zal nooit meer overeind komen, want eeuwig bloeit die gloriekroon op dat hoofd van David's grote zoon. De Heer zal voor zijn eigen zaak instaan, maar als Jonathan dit hoort, uw koninkrijk zal niet bevestigd worden. Wat moet er dan in het hart van die vrome jongen wel zijn? Ach, vader, kan je nou niet voor God buigen? Weet je. Dat het zo'n wonder is. Als een mens eens een keer voor God mag bijgen. En weet je wat we hier leren. Dat een mens die tegen God staat. Maar door blijft gaan. Alsof er nooit geen einde aan zou komen. Ons koninkrijkje is van ons afgenomen. Die kroon is van onze hoofden gevallen. En die kroon die zal omgekeerd. Omgekeerd. En omgekeerd worden. En waar deze man zal nooit kan komen. Daar komen nou Gods kinderen terecht. Echt waar. Een onkroond en een ontroond volk. En weet u. Dan moet ook Jonathan hier een antwoord op geven. De keus van zijn leven. Weet je wat er gebeurt. Nu stelt. Zal zijn zoon. Zijn Jonathan voor een ontzaglijke keus? Je hebt gekozen voor die zoon van Isi. Gaat hem halen. Dat staat in deze woorden die wij overdenken. Want al de dagen die de zoon van Isi op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden, nu dan. Schik je. Haal hem tot mij. Hij is een kindersdood. Wat gebeurt daar aan die tafel? Te midden van dat feest van de nieuwe maan. Schik je. Letterlijk. Denk maar aan Amos, die de opdracht geeft aan Israël: schikt u om uw God te ontmoeten. Wat dat betekende? Wel dan nodig de profeet Israël uit. En de strijdperk te gaan met God. Schik je om uw God te ontmoeten. Nu zeg ik zo tegen je dan: Schik je. Gord je aan. Wapen je tot de strijd. Nu kies je. Nu kies je hier te midden van het gezelschap. Nu kies je mijn kant. Schik je, ga. Dat is een koninklijk bevel. Een koninklijk bevel. We lezen toch maar al te duidelijk. En haal hem tot me. En dan moet Jonathan een groep gewapende soldaten meenemen. Om David te halen. Want hij is een kindersdoos. Hij is gevangenst. Je hebt geen ruimte Jonathan. Nu moet je kiezen. En dan gemeente. Gebeurt er op dat feest dat nieuwe maan. Iets ontzaggelijks. Nu zweert. Jonathan zijn vader af. Want dat koninklijke bevel weigert hij. Dat weigert hij. En die opdracht. Die weigert hij. Hij laat zich niet meer commanderen. Door de hel. En door helse vazallen De strijd die openlijk van hem gevraagd wordt om de wapens op te nemen tegen zijn vriend en tegen een kind van God nou zegt Jonathan stop hier is de grensvader want je kan natuurlijk de vraag stellen ga ik zo wel op in waarom pakt zo toch die spies waarom omdat op dit moment zijn eigen zoon hem zweert Daarmee staat hij aan de zijde Gods. Daarmee kiest hij voor God. Daarmee kiest hij voor David. Daarvoor kiest hij voor de uitvoering van Gods raad. En daarom is die zo zo woedend. Zijn eigen zoon weigert nog langer hem als koning te erkennen. Dus er hij lieve lessen in. Hier wordt de scheiding getrouwd. Zijn wapens opnemen tegen zijn vriend. Zijn wapens opnemen tegen een kind van God. Hij zegt, dankjewel. Benoemd van een kind van God zijn. En je een kind van God noemen. Nee, nee, nee. Dat volk, dat staat altijd achter elkaar. Dat volk, dat neemt er voor elkaar op. Een vriend wordt in de benauwdheid geboren. En een broeder heeft een alle tijden lief. Mensen, mensen. Hier wordt Saul in de toppunt van zijn boosheid ontdekt. Als koning zegt hij tegen zijn zoon. Wapen je, gaat hem halen. Je wapens oprichten tegen je harte vriend.' Hij zegt: nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. En hier liggen de grenzen, denk ik. Die jongens ook nu weer getoond worden. Hoe kwam het dat tijdens dus de onwangel op aarde. maar een klein hoopsker achter hem bleef. die Davids zoon en Davids heren was? Waarom is Psalm 2 zo waar geworden? Waar Petrus van spreekt. en waarheid zijn vergaderd. tegen uw kind Jezus. Die overheden en al die machten en al die krachten in wezen vergadert tegen uw heilig kind Jezus. En dan roept de apostel uit, want hier is geschreven wat de dichter van Psalm 2 zegt, waarom woeden de heidenen en waarom bedenken de volken in ijdelheid en de overste raden, ze beraadslagen tegen de Heere en tegen zijn gezalde. Jonathan zegt, daar doe ik niet om mee. Ga. hij is een kind, dat is doods. En nou, ga, Jonat dan wat zeggen. En dat voert me naar mijn laatste gedachte. Maar we gaan eerst samen daarvan zingen. <tossimus> <tossimus> Psalm 25. Ah, oh, je mag het met heel je hart meezingen. Maar waar is het? 25. En het was nog een kind van God die het zong ook. hoed mijn ziel... Red uit noden, maak me niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u en mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. 10 van 25 Behoorde de oefening van de rechtspraak. Even denken. Het behoorde tot de heerlijkheid van koningschap. Namelijk de rechtspraak. Denk maar aan Salomo, weet je wel, met dat kind. Bijzondere zaken werden bij de koning gebracht. Ik weet van later dat David daaraan herinnert wij op de profeet als hij rechtszaken waren dat hij rechts moest spreken de bij koningschap deze koning spreekt een vonnis zonder recht een vonnis zonder onderzoek een vonnis des doods welke zijn grondslag niet vindt in de wetten, serie maar als een mens door alles heen is dan vecht hij en dan alles wat hem in de weg staat, roeit hij uit. De geschiedenis daar volken, de dictatuur daar volken bewijst. Dat als een mens bepaalde dingen voorstaat. En er staat iets of iemand in de weg. Dan is die mens in staat alles uit te Hier vinden we de diepte van de val getekend in de mensleven. Hij is een kindersdoods. En nu, nu gaat Jonathan wat zeggen. Ja, moest luisteren wat hij zegt. Toen antwoordde Jonathan, Jonathan zal zijn vader. En zegt: Vader, moest luisteren. Waarom zal hij gedood worden? En wat heeft hij gedaan? Dat we dus zeggen dat hij in de dadelijkheid de rechtspraak van zijn vader afwijst. Niet alleen de opdracht die hij krijgt, maar dan zegt hij ook de heerlijkheid van je koningschap, die als rechter Israël zijn moest. Vader, het is duidelijk, die aanvaard ik niet. Nou moet je rechtspreken, eerlijk rechtspreken. Wijs naar de schuld. Wijs naar de oorzaak van je vonnis. Wijs naar de dwaasheid van David toe. Waarom vonnis je hem? Ik heb erover zitten denken. Wat een wonder dat een vriend in de benauwdheid het zo voor je opneemt. Ik heb ook zitten denken. En toen dacht ik aan Joshua, de hoge priester. Hoe de Satan hem ook beschuldigde. Weet je wel. En dat de Heer zegt. Deze die jij beschuldigt. Is mij een vuurbrand uit het vuur rukt, Doet hem de wisselkleding aan. Zet hem een koninklijke hoed op zijn hoofd. Want ik heb zijn misdaad van hem weggenomen. Zou me te ver voeren. Anders zou ik vanavond er wel eens op in willen gaan. Hoe God de rechtszaken... Van zijn gemeente recht. Hier Jonathan als die grote tussentreder. Jonathan die het voor een bedrukt volk opneemt. Jonathan die het vonnis over zijn kinderen duidelijk wil hebben. Ja, dan zijn er nogal wat lessen te leren in deze geschiedenis. Kort samengevat, neemt dat allemaal mee, bestreden en verdrukte erfenis. God neemt er voor zijn kerk. Ook dat wordt hier in deze schriften bewezen. En wat gebeurt er nu in deze? Wel duidelijk wat ik u gezegd heb. Dan heeft Jonathan daarmee zijn vader afgezorgen. Jonathan heeft hem in de uitoefening van het bevel niet aanvaard. Ook in de oefening van de rechtspraak. Heeft hij hem in openbaar te schande gemaakt. Nu weet zo. Dat Jonathan hem niet meer aanvaardt. En dan kan het niet anders. En dan begrijp ik waarom deze man naar die pijl grijpt. Nu kan het niet anders. Nu moet en zal hij zich handhaven. Tegenover... Degene die omheen zijn. En dan staat hij op. Ik heb gezegd, alles zal uitgeroeid worden. Wat hem in zijn plannen in de weg staat. En ik zie hem staan... Gemeente en ik zie die pijl zuizen naar zijn eigen zoon. En goed mis. En goed mis. Hou je de rekening mee. Dat hier Gods bijzondere bescherming over zijn kinderen is. En die rusteloos mijn val. vreed en wrevenmoedig zoeken. Ja dat zeg ik mijn grote vrijmoedigheid vanavond. Kinderen, gods, de hel gooi mis, hoor. De hel mis. Daarom hulp van God verkregen hebben, staan we nog tot op deze dag. En Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ja, zou gooit, maar Hij gooit mis, omdat ook deze Jonathan... In de kracht Gods bewaard wordt. Tot de zaligheid. die ze bereid is van voor de grondlegging der wereld. Dan heeft die gemeente Gods op aarde. ook vandaag en de nacht. daar nog een pleitbezorger in de hemel, begrijp je? Vader. vertelt het eens. Dus, op welke gronden. Op welke gronden is het. dat je hem schuldig verklaart? Wat heeft hij misdaan? En dan kan hij daar natuurlijk geen antwoord op geven. Alleen het antwoord van boosheid en vijandschap. En daar gooit hij en mis. En dan gebeurt er bij dat feest. Maar aan die, die tweede dag waar we vanavond bij zouden stilstaan. Nog iets wat onze aandacht moet hebben. Ik lees en daarom. ...stond Jonathan op in de tafel... ...in de hete geide storens. Nu wil hij... ...en dan druk ik me voorzichtig uit... ...maar ik hoop dat je me begrijpt... ...nu wil hij niet langer... ...met die huigelachtige godsdienst meelopen. Duidelijk. Want daar in het feest van de nieuwe man... ...waar offers gebracht zijn... ...waar priesters geblazen hebben... Waar offeranden zijn, waar het woord is, daar heerst de bitterste vijandschap tegen het leven dat het God is. En nu kan deze Jonathan zich daar niet meer mee verenigen. Er is niks erger dan huigelachtige gozies. En hij staat op. Gekrenkt, zeker diep gekrenkt. Door de woorden van Saul die hem een bastaard verklaard hebben. Een hoerenkind genoemd hebben. En ik weet het. Als je Jonathan tussen zijn vier ogen zou ontmoeten. En zeggen Jonathan. Ben jij een kind van God? Of Jonathan. Heb je ook wel eens de gestalte in je. Dat je denkt ik ben meer een bastaard dan een kind Gods. Dan zou die man gezegd. Oh ja. Ik voel me zo meer een bastaard als een kind van God. Maar weet je wat nou zo'n wonder is? Dat God me vrij verklaard heeft. Want die door de geest Gods geleid worden. Dat zijn kinderen Gods. En dan gaat deze Jonathan uit dat gezelschap. Van deze huichelachtige godsdienst. Dan houdt hij niet zoveel meer over. Ja, hij houdt God wel over. En hij houdt de vrije consciëntie over en die houdt de vrije toegang naar de hemel over, want ze kunnen dat genade leven wel benauwen, maar niet wegnemen. En het geschiedde. Ja. Toen stond Jonathan op en hij at op de tweede dag der nieuwe maan geen brood. Voor hem is het geen feest. Het feest van de nieuwe maan viert hij niet. Als hij geen brood heeft, dat wil zeggen dat deze dag voor Jonathan een dag van vasten is geweest. Van afzondering tussen God en zijn ziel. En ik denk dat zou nu veel, veel angstiger zou moeten zijn dan toen Jonathan bij hem aan de tafel zat. Want gemeente, een kind van God die in de binnenkamer komt. Een kind van God die heilig leert vasten. Een kind van God in de afzondering tussen God en de ziel. Die zijn zaken bij God brengt. Van zo'n kind Gods. Daar moet je benauwd van weten. Daar moet je benauwd van weten. Jonathan op het feest van de nieuwe maan. Aan het vasten in de afzondering. Om nu zijn zaken bij God te brengen. We lezen het in de schrift. Want hij was bekommerd omdat, om David, omdat zijn vader hem gesmaad had. Hij is met diepe wonden in zijn ziel in de binnenkamer gekomen. En toen kwam die tweede dag ten einde waar we vanavond over moesten spreken. Een kind van God in de binnenkamer. Hoezo zal die nacht doorgebracht hebben? Dat kan ik iedereen begrijpen. Een bittere ...revel in opstand. Hoe zou Jonathan die nacht doorgebracht hebben? wat ik denk met, met smekingen en vasten... ...voor het aangezegde zeren... ...om de zaak van David... ...bij God te mogen brengen. Gelukkig volk... ...dat elkanders zaken... ...bij God kan brengen. Een sterk volk... ...dat in de strijd... ...met elkander... ...in de binnenkamers en zaken... Bij God kan kwijtraken. Was een nacht geweest. Van zuchten. En van geween. En David. David zit er eenzaam in het veld. Met zijn onbegrepen wegen. Met zijn onopgeloste zaken. Straks zal hij als een veldhoen over de bergen. Juda moeten verlaten. Voorwaar. Dan is er geen plaats meer in het land Juda. Ook daarin moet hij de voetstappen drukken van hem. Die gezegd heeft dat de vossen holen hadden. En de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen niet had om zijn hoofd op neer te leggen. Een eenzaam mens. Maar ik denk toch aan Psalm 3. Waarin hij zijn ziel voor God mag uitgieten. Sta op. Verlos me hier. Gij hebt, o God, wel hier getoond voor mij te waken, mijn haters onderdrukt en met gevaar ontrukt en gesloeg hem op de kaken, verbreizeld onverwachte tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij Heer, alleen gezet, verwinnaar en de strijd, en geeft uw volk de zegen. Amen. Heere, de bladzijden van uw woord. Ze getuigen van de strijd. Van uw kerk op de aarde. Van de machten die zich opmaken tegen dat leven dat uit u is. En hoe benauwd kan het dan wezen voor uw kerk op de aarde. En Elia kwam in de binnenkamer en schreeuwde het uit... Ze hebben uw altaren omgeworpen, uw profeten gedood en ze zoeken mijn ziel en nemen ziel nu maar weg, o de monden. Dat u hem toen bemoedigd hebt dat er nog zevenduizend waren die de knie voor baal niet hadden gebogen. En al zo zal er zijn en blijven een overblijfsel naar de verkiezing, uw genade als in die dagen naar uw beloften. Lieve koning, dat we de strijd maar eerlijk durven omschrijven. Dat we ook zouden begrijpen dat u in deze uw kerk komt te louteren. De staat en ze komen uit de grote verdrukking en hebben de klederen gewassen in het bloed. Opdat ook uw strijdende kerk zijn sterkte zou vinden in u. Laat er wat onderwijs uit mogen vallen voor veler harten. heere. U zult het waar maken. zo moet de Koning eeuwig leven en ik met diep ontzag. Gedenk ieder van ons en alle omstandigheden in ons harten. Behoeden bewaard over alle wegen. Geef nog wat mee in de nalezing. Verzoenen tekort om Jezus wel. Amen. We zingen als slotversje het, twaalf, het twaalfde vers van Psalm 140. Ik weet dat God. Getrouw in het richten, daar zal hem een rechtszaak, daar hij schrijdt. Hoe vals hem dontrouw moog betichten, beslissen zal naar billijkheid. Het twaalfde vers van 140. Zang zijn in vrede en ontvang de zegende zeren. De genade van de heer Jezus Christus, de liefde gods des vaders en de gemeenschap des heilige geestes zij en met u allen. Amen.